7 uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Op de Sallandse heuvelrug is bij meerdere dode kikkers het RANA-virus gevonden. Dat virus kan massale sterfte veroorzaken onder vissen, amfibieën en reptielen. Het virus is niet gevaarlijk voor de mens. Hoe het op de Sallandse heuvelrug terecht is gekomen, is niet duidelijk. Mogelijk is het meegekomen met dieren die uit een terrarium in het gebied zijn losgelaten. De kans dat het virus in andere gebieden terechtkomt is niet groot. Er zijn weinig verbindingen voor amfibieën tussen de pool waar het virus is gevonden en andere natuurgebieden. In 2010 was er ook een grote uitbraak in het noorden van Overijssel van het Rana-virus. Volgens deskundigen sluiten de registratiesystemen van de politie niet goed op elkaar aan. Daardoor worden zaken met dezelfde dader soms niet aan elkaar gelinkt. Criminologen zeggen tegen u dat er daarom in Nederland mogelijk meer seriemoordenaars rondlopen dan gedacht. Er zijn zo'n tien gevallen bekend in de afgelopen 25 jaar. Omdat seriemoordenaars vaak onbekende slachtoffers kiezen is het extra moeilijk om zaken aan elkaar te koppelen. Volgens de criminologen heeft de politie niet de capaciteit om die verbanden te zoeken. En de oplaaiende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China... heeft wereldwijd tot rode cijfers op de beurzen geleid. De AEX sloot vandaag met ruim 3% verlies. Wall Street opende een half procent lager. Gisteren was er al ongeveer een procent verloren. En ook de beurzen in Azië verkeerden in zwaar weer. De afgelopen maanden legden China en de VS elkaar over en weer importheffingen op. In Shanghai waren de afgelopen dagen onderhandelingen... tussen China en de VS over dat handelsconflict... Maar het overleg is mislukt. Het weer. Het gebied met buien trekt weg richting het zuidoosten. Vannacht grotendeels droog. Morgen eerst bewolkt en nog een enkele bui. Daarna droog met af en toe zon. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Er zijn op dit moment geen flitsers gemeld.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort, een zomerhit. GFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu het weekend in. Alors encore si tu du travail je te dis les thunes, qui dit argent qui dépense Kitty crédit, créance, Kitty tête du huissier, qui assis dans la merde, qui dit amour, qui les gosse, qui toujours et des divorce, qui dit proche, de dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Kitty crise, de du monde, Kitty famille, qui tire monde, Kiti fatigue, qui réveil. En gros sur de la veille, alors on sort, oublier tous les problèmes, alors on dort.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 Alors on chante Young, felt the need of learning, learning, love. I was told.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 You take, I'll be watching you Can't use you... I'm oh, naughty,